In beide memo's is geheime informatie van de FBI opgenomen... wat tot veel debat over de publicaties leidt. De legendarische Bollywood-actrice Sridevi is overleden. De actrice overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval. Ze was daar met haar man om een bruiloft bij te wonen. Sridevi maakte in 1978 haar Bollywood-debuut... en groeide uit tot een van de meest gevraagde sterren... in de Indiaanse filmwereld. Ze wordt gezien als de eerste vrouwelijke superster in Bollywood. Sridevi is 54 jaar geworden. In Italië is een week voor de parlementsverkiezingen in verschillende steden gedemonstreerd. Het ging om betogingen van neofascisten, antifascisten, eurosceptici en voor- en tegenstanders van migratie. Een manifestatie van Lega Nord in Milaan trok 50.000 deelnemers... Deze eurosceptische anti-immigratiepartij is lid van de centrumrechtse coalitie... die grote kans maakt de verkiezingen te winnen. Net als de partij Forza Italia van oud-premier uh, oud Berlusconi. In Utrecht zijn gisteravond laat zes bestelbussen uitgebrand. De bussen stonden op een afgelegen, afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidse Rijn. De bestelbussen zijn allemaal van transportbedrijf GLS. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat... Of de branden te maken hebben met de reeks autobranden van voor de jaarwisseling in andere wijken in Utrecht, kan de politie nog niet zeggen. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 4 en min 7 graden. Overdag veel zon, in het noorden valt er misschien wat sneeuw. Het wordt al maximaal 1 graad boven nul. Vanaf maandag wordt het nog wat kouder. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als Vara zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Druk te maken. We moeten eruit komen met z'n allen. Dat is iets anders. Ik ben blij dat je wat krijgt, man. Met Luxa Neel. Ja, een hele goede nacht. Je luistert inderdaad naar een gloednieuwe episode van het programma Druk te makers, Het NPO Radio 1-programma waar jij het voor de volle twee uur voor het zeggen hebt. Ik zou zeggen pak je telefoon en bel naar 0800-1121. Of stuur een appje via de gratis te downloaden NPO Radio 1-app. En mocht je dan denken van ja, maar als ik, als ik dan bel, wat moet ik dan doen? Moet ik dan uh, klagen? Moet ik dan een vraag stellen? Moet ik dan mijn, mijn verhaal delen? Moet ik hem opvertellen? Moet ik een, stuk, een stukje zingen? Nou, het mag eigenlijk allemaal als het maar gaat over het onderwerp wat ik deze week behandel. En het onderwerp is het vaderschapsverlof. Want het vaderschapsverlof in Nederland bestaat nu nog uit twee dagen betaald verlof. dat heet dan het kraamverlof. Maar vanaf 2019 krijg je als kersverse papa en mama langer betaald verlof. Namelijk vijf dagen. En daarbovenop komen vijf weken aanvullend verlof. En in die weken kan dan de partner vrijnemen voor 70% van zijn of haar loon. En deze vijf weken worden ingevoerd vanaf 1 juli 2020. En die moeten dan worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Dat, is een beetje, dat zijn de ontwikkelingen van afgelopen week. Dat heeft minister Koolmees heeft dat doorheen gekregen. En daar gaan we het over hebben, want ja, joh, um, dat hele, hele va vaderschapslof is het nou wel nodig? Wie gaat dat betalen? Kost allemaal weer geld natuurlijk. Uh, en als je dan van twee naar vijf dagen gaat, dat is toch ook net niks eigenlijk? Ik bedoel, pak dan lekker meteen tien dagen of zo. Hoe doen ze dat in andere landen? Ik heb twee druktemakers die een column hebben gemaakt. Samja en Imke, die gaan we ook nog horen. En, uh, nou ja, goed, moet het ook meteen maar echt een cultuurdingetje worden? Want dat later heel Europa naar ons kijkt en heel de wereld eigenlijk zegt van, nou ja, in Nederland, daar hebben ze echt, uh, nou, dat is echt past in de cultuur daar vaderschapsverlof. Nou goed, ja. genoeg stof om over na te denken, over te praten en dus ook uh, ja, mee te doen eigenlijk. 0800 -121. die telefoon die gaat hier gewoon roodgloeiend af, denk ik. Ja hoor, er wordt dan gebeld. Lekker hoor. Toch s'nachts uh, wakker bent en aan het luisteren moet je wel een beetje leuk voor jezelf houden. Hoor. De Bee Gees, you should be dancing op NPO Radio 1. Een te Ja, en de eerste drukte maker van deze nacht is Samja Hafsaoui. En zij heeft mij met haar column wel op een heel goed idee gebracht. Niet dat ik zelf vader zou willen worden. Maar stel nou dat je het wil worden, moet je dan niet gewoon nog even wachten. Vanaf volgend jaar wordt partnerverlof aangepast... van twee dagen naar maximaal zes weken. En niet alleen voor partners van mensen die zijn bevallen... maar ook voor adoptieouders is het verlof verlengd. Feest! Want baby's zijn kleine monsters... die al je levensenergie willen opeten met hun schattigheid. En voor iedereen die denkt dat baby's super fijn zijn... en oh zo lief en nu een baby willen... besef even dat je volgend jaar dus pas meer vrij krijgt. Dus laat ik je eraan herinneren... dat baby's eigenlijk heel raar en freaky zijn... zodat we met z'n allen kunnen wachten... Tot volgend jaar. Bijvoorbeeld, pasgeboren baby's kunnen helemaal niet huilen. Ze schreeuwen alleen maar. Ze zijn basically die gekke plantjes uit Harry Potter die schreeuwen als je ze uit een potje rukt. Of in dit geval van de baby uit een baarmoeder rukt. De traanbuis van baby's is nog aan het ontwikkelen. en Dus na de geboorte kunnen ze pas tot maximaal twee maanden kleine traantjes gaan laten. Dus voor minimaal de eerste twee weken kan je baby alleen maar schreeuwen. Fijn. En een ander voordeel aan baby zijn is dat je 300 botten hebt die langzaam aan elkaar gaan groeien tot ze uitkomen op de 206 botten die volwassenen hebben. En oh ja, ze hebben ook geen knieschijven. Die zijn ze nog in de eerste zes maanden aan het groeien. En als je denkt dat je puberteit en hoeveel pijn je altijd je groei spurt, bedenk even dat baby's dus in zes maanden en knieschijven moeten gaan groeien en zal ongeveer 100 botten moeten gaan verliezen door samensmelting. Nog een reden, zodat je baby je hele huis gaat onderkrijzen. En als je ze dan te eten geeft, dan lusten ze helemaal niets. En dat is geen wonder, want die kleine parasietjes... die hebben 10.000 smaakpapillen. Dat is drie keer zoveel als volwassenen. En ik vraag je, heb jij zin om groenten te eten uit de blender... zonder zout of kruiden of smaak? Nee, geen wonder dat je baby dat niet wil want die proeft dus veel meer dan wij. En dan als laatste, en dit is echt de klap op het vuurpaal... ze kunnen ademhalen en slikken tegelijkertijd. En ik hoop dat je nu denkt, hè, dat kan ik ook. Probeer maar, want dat lukt je toch niet. Want je bent, hoop ik, volwassen... en hebt geen 300 botten, 10.000 smaakpapillen... geen knieschrijven en het vermogen om te janken om romantische comedies. En als de zomer dan is gekomen en het weer tijd is om zwanger te worden zodat iedereen kan bevallen na de nieuwe wetgeving. Of als je tegen die tijd denkt dat je een lief kindje wil adopteren... pak dan gewoon een baby en ruik aan zijn hoofdje. En dan ben je genezen van al deze gekke freaky feitjes. Met toestemming van de ouders van de baby natuurlijk. Want baby's geven een geur af in de eerste zes weken... die zo op je hersenen werkt dat je voor ze wil gaan zorgen... en wetenschappers weten niet waar die geur vandaan komt. Precies. Baby's hebben wetenschappelijk onverklaarbare superkrachten... die ervoor zorgen dat je... ondanks dat ze schreeuwen, huilen... op je spugen, overal maar poep en plassen... en een vermogen kosten... je niet anders kan doen... dan naar ze lachen en van ze kan houden. En aan alle nieuwe ouders... proficiat. Geniet van je kleine toekomstige wondermonster. Ah, ah. Dat zijn ze. Jezus. Hele lieve, kleine... Zit er wondermonster. Waar ze de kolom weten hoesten, man. Godsamme zegt: Nou goed. Goeiedag, je luistert naar Druktoe Maak. Je Joorde, de column van Samja Hafsoui over het vaderschapsverlof. En wat hij zegt, ja, ja ik, ik, ik, ik geloof deels. Het is wel handig misschien om dan gewoon nu te denken... ja, ik kan nu met mijn lieve meisje of met mijn mannetje... of uh, ja, nou goed, hè, met, met mijn genderneutrale persoon... kan ik nu uh, een kindje krijgen. Maar laten we nog heel, heel even wachten. Dan heb ik meer vrije dagen, heb ik meer verlof... heb ik, meer, heb ik, lang, heb ik die vijf weken erbij waar ik nog 70% loon krijg. Lekker, man. En daarom, uh, volgende, volgende stelling even. Ik ga wachten met het krijgen van kinderen dankzij deze nieuwe wet... Zeg jij, ja, dat ga ik inderdaad. Ik wil, ik wil best even wachten. Of zou je je kunnen voorstellen? Het kan ook zijn dat je op zo'n respectabele leeftijd bent... Dat je, dat je niet meer echt in staat bent om kinderen te krijgen. Maar je kan ze nog adopteren. Kan ook nog, dus op zich kan het wel. Uh, ga je dankzij deze wet denken... van, nou, misschien dat ik even moet wachten? Of zeg je, nee, ik laat me niet beïnvloeden door zo'n zo nieuwe wet? 0800-1121. Is het telefoonnummer wat de hele nacht hier op MPO Radio 1 te bereiken is? 0800-1121. Ja, ik ga wachten dankzij deze wet met het krijgen van kinderen. Denk er maar even goed over na, terwijl je luistert naar de OJ's: Now that we found love. Now that we found love, OJ's, op NPO Radio 1. In het programma Druk te maken is waar we het deze nacht hebben over het vaderschapsverlof. We hebben dat nu allemaal nog twee dagen. Als je nu, als je nu papa wordt, dan heb je twee dagen vaderschapsverlof. Dan mag je even twee dagen thuisblijven. En daarna weer met onze malle aan het werk. Um, maar, als je even wacht nog met papa worden... Heb je zometeen vijf dagen verlof. En als je nog een tijd van iets langer wacht. dan krijg je daar nog eens vijf weken bovenop. waarop je nog 70% krijgt uitbetaald oh, ook. Van je loon. Nou, dat is dat even lekker. Maar. Heb je nu, nu dat zo is, nu die nieuwe wet er doorheen is... heb je dat dan uh, dat je denkt van nou, dan ga ik wachten met het krijgen van kinderen? Of denk je, nou, dat kan me allemaal niet schelen. Ik wil nu gewoon een, een kind. Ik ga er niet meer wachten. De liefde roept. Ik wil nu mezelf, mijn familie gaan beginnen, mijn gezinnetjes stichten. Kom maar hier, lieverd. We zullen eens even een baby'tje maken. Of denk je, nee, ik ga erop wachten. 0800-1121. Laat je je beïnvloeden door zo'n wet als deze? Of heb je er een beetje scheid aan? Ik ben benieuwd daarnaar. 0800-1121. Goedenacht, Heino. Ja, goedendag. Dan moet je echt nog een vriendin vinden. <laughs> oh, oei, ja, dat is wel. Nou ja, je kan ook adopteren hè? Heino, dat weet je? Ja, ja Nou ja, adopteren. Ja. Maar zou dat nou kunnen als ik, ik word 43 volgende week. Dus uh, zou <laughs> nog kinderen, kinderen kunnen. Ja, dat kan wel, maar het zou het verantwoordelijk zijn? Nou, dat, dat, dat op zich wel hoor. Volgens mij kun je steeds, steeds op een oudere leeftijd vader worden. Dat wordt steeds meer sociaal geaccepteerd. Maar zou je dat ook doen, Heino? Zou je er ook langer door uh, wachten door deze nieuwe wet? Zou ik langer wachten nou, ik, ik zit in een wereld waar jong En ik vind het op zich wel een heel goed idee hoor. Om uh, ja? van vaders uh, zwangerschap uh, verlof te geven. Want well, die willen er toch bij zijn. En uh, misschien is het wel een reden. Kan het een reden zijn waardoor, uh, waardoor een huwelijk niet stuk loopt, bijvoorbeeld? Ik noem maar wat. Want het is allemaal stress in het begin, allemaal. En uh, denk ik. Want ik heb geen kinderen maar... Nee. Uh, maar hoe, hoe bedoel je precies waardoor een huwelijk niet kapot loopt? Omdat de vader dus iets langer thuis blijft, denk je. Nou, dat is ook wel. Dat is fijn voor de, voor de moeder ook. Nou, het is mooi volgens mij nog tegenwoordig om naar elkaar te gaan. En uh, we hebben dat niet meer wat onze ouders hebben die vijftig nee. jaar getrouwd zijn... en dat de burgemeester op bezoek komt om, om ze te feliciteren. Dat, is, dat, dat hoor je nog maar zelden. Maar gaat dit bijdragen aan een beter uh, huwelijk? Dat hoop ik, dat hoop ja. ik toch wel, dat hoop ik toch wel. Okay. Maar ik moet wel zeggen, ik moet wel zeggen, want uh, het is dan één goed iets wat hij doet, Minister de Koolmees, mm -hmm. maar uh, van de week was er in, in Nijmegen, was er een, een uh, overleg van de FNV uh, over de pensioenen. Uh, ik zit in de WO en de Wajong, ik mm -hmm. krijg helemaal geen pensioen. Dus ik weet je, mijn vader zei altijd, die, die 50 jaar lid van de FNV, uh, is die zei altijd, politieke partijen kiezen altijd voor hun eigen portemonnee. Hmm. En als ik, als ik kijk naar werkende ouders of werkende vaders en ouders... Zeg maar, die zwangerschapsverlof hebben, dan, uh, dan kom ik toch weer uit bij de VVD'er. Uh, ah, dat, ja. dat vind ik toch wel een mindere kant van, van dit hele verhaal. En voor de rest vind ik het een goed initiatief... Uh, nou, mooi. Dat, uh, dat, de, dat de vader uh, vaderschap, uh, verlof gaat krijgen. Dus, uh, goed. goed om te horen, Heino. En uh, dankjewel voor het bellen. Niks te danken. En nog een hele fijne nacht. Eergelijk. gelijk. hoi. hoi, hoi, hoi. 0800-1121, dat is het telefoonnummer om mee te praten. Leonie, goeienacht. Hé, hey, goeie avond. Hallo, hallo. Zeg het maar. Zou jij, zou, jij, zou jij wachten met het krijgen van kinderen dankzij deze, deze dit nieuwe wet? Ah, ik denk niet per se wachten. Maar mm -hmm. ik denk dat ik nog wel eigenlijk zou willen oproepen om veel meer. <lacht> Als je hier al moet gaan zitten wachten. Nou, dan... Op, oh, op nog meer verlof. Nou ja, in ieder geval compleet anders verlof, laat ik het zo zeggen. Compleet anders verlof, leggen ze uit? Ja, echt compleet anders verlof. Kijk, en eens dus kijken hoor, iedereen zegt altijd, oh het is super gerecht hier in Nederland, en kinderen en weet ik wel allemaal, het kan allemaal en deeltijdwerken werken, fantastisch. Ja. Maar als je kijkt naar de landen om ons heen, lopen we echt zo vreselijk achter. Ik heb persoonlijk zelf vier kinderen. Oh, en, gezellig. Um, ja, het is echt heel leuk. <laughs> ja. En die heb ik echt met liefde gekregen. En, maar ik hou ook heel erg van mijn werk. Ja. En als je dat dan hebt, dan ben je eigenlijk hier in Nederland nog steeds een beetje gek. Laat ik het zo zeggen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld zegt, nou, ik was moeder fulltime werken. Nou, dan ben je eigenlijk onmenselijk. En dan krijg je echt uitspraken van mensen als... Ja, maar je hebt nog geen kinderen genomen. Ook dat. Weet je wel, wat je neemt. Je hebt nog geen kinderen genomen om ze alleen maar op bed te leggen. Uh, en dan denk ik, ja, want mijn man heeft echt zo'n zwaar slechte band met de <lacht> kinderen. Um, en ik, ik snap het gewoon niet zo goed. Als je thuis wil blijven, prima. Als je wil blijven werken, ook prima. Alleen die hele kinderopvang en alles... dat is gewoon echt nog steeds echt niet goed geregeld. Want je bent nog steeds... De hele dag aan het rennen, want je haalt ze op om zes uur. En je denkt, oh, wat eet, oh, en douchen. Het, het kan dus allemaal veel ja. beter, Leonie. En, wat je aan het begin ja. zei, dat, dat, als we naar buitenland kijken... dan lopen wij nog ver, ver achter. Dat is inderdaad wel een beetje ja. waar. Want Weet jij bijvoorbeeld waar, ja. waar je het beste af bent als kerstversse ouder? Weder. Nou, dus, Finland. Nou, ja, <laughs> dat ook wel, maar uh, Slovenië. Wat? Ja, Slovenië. Daar heb je namelijk 90 dagen betaald voor lof. En die worden 100% uitbetaald. 90 ja, dagen gewoon ja, ja. voor, vo voor de volle map gewoon. En dan mag je thuis zitten met je, met, je, met je dochtertje met je zoontje. Of allebei, is het een beetje goed gelukt, dan heb je het eens twee. Ja, als je mazzel hebt. Ja, maar we, heb je bijvoorbeeld ook weer Duitsland en Ierland en Oostenrijk en Zwitserland en, en Canada. Die hebben dus helemaal geen wet hiervoor. Die hebben, de, die hebben helemaal niks. Uh, dat, moet, dat wordt gewoon geregeld door een van de instellingen of door het bedrijf zelf. of waar, Het ligt precies aan waar je, waar, waar je werkt, maar, maar juist daar hebben ze helemaal niks. Wow. Um, ja, is het niet ook in Nederland met die ING of de... Uh... Know, ja, je hebt de, de, de, de, de, de, de, de ING-bank inderdaad. Ja, uh, ja toch? Ja. Klopt. Dus, dus dan, in, in zo'n land als Duitsland hebben ze dat ook een beetje... maar dat verschilt weer per, per, per bedrijf waar je werkt. Uh, maar Slovenië helemaal bovenaan. En ja, hebben komen wij daar nu met... zoals nu is, twee <tulende> ja. dagen betaald verlof... die dan wel 100% worden uitbetaald. Uh, daar staat Marokko nog boven... met drie dagen betaald verlof 100% uitbetaald. En zeg. heb je, je hebt ook een land als Litouwen... 30 dagen betaald verlof, 100% uitbetaald. Nou, ook lekker, toch? Ja. Dus uh, yeah, right, we, moeten, we, moeten, we moeten nog een beetje uh, een stapje vooruit maken, zeg je eigenlijk? In Zweden ja? heb je een jaar ouderschapsverlof wat je jaar? kunt delen met elkaar. Jeez. Snap je? Dus zeg maar, in Roemenië heb je twee jaar. Je kinderen mag pas vanaf twee jaar naar een crash, ja. zeg maar. Uh, en je mag zelf kiezen wie die twee jaar opneemt. Hoe weet je het allemaal eigenlijk, Leonie? Omdat oh, ik er echt op dit moment onwijs ernstig in zit. Echt Waarom zo dan? Nou, ik ben net verhuisd en oh. het is fantastisch. Uh, oh. Alleen uh, ja. verhuizen van een wat grotere stad naar een wat kleiner dorp mm -hmm, ja. heeft me echt ogen doordrengen, over dat ik denk, wauw, er kan echt nog uh, ja, wat verbeterd worden soms. Snap en ik nog Maar wat, wat, wat heeft een verhuizing <laughs> te maken met ouderschapsverlof? Dat dingen anders geregeld zijn. Dat, ik oh. zeggen, dat zeg maar ook, bijvoorbeeld, dat het heel normaal ja. is, maar, maar ja, waarom is de vader thuis? Kijk. Oh, Dat zou je in Amsterdam die... zeggen, maar niet echt, uh, nee, is het niet echt horen. Niet, uh... oh, dus oh, ja. Ja. Ja. Ja. Waar woon ja. je nu dan? Ja, oh, straks een Klein dorp. Ja. <laughs> waar nog een keer? Dat is, nee, het is een klein dorp. Het is een, dus een klein dorp, ja, welk klein dorp dan? Uh, dan moet je echt denken zeg maar aan uh, Bijbelbeldorpen. Uh, ja, maar zeg nou gewoon even welk ja. dorp. Werkendam. Bergendam. Bergendam. Daar zijn ze niet zo heel erg gesteld op uh, thuisblijvende vaders. Ah, yeah. Nee. Ja. Yeah. Yeah. Nee. Nee. Yeah. Mensen, werken dan. Yeah. er is nog veel werk aan de winkel. Ja. Dankjewel Leonie voor het bellen. <lacht> heel fijne en avond. En nog een hele fijne nacht heb. Zelfde. Doei, doei. Doei. doei. Heb jij nou ook zo'n sterke mening als Leonie over dom, of over een ander dorp of over ouderschapsverlof? Bel dan naar 0800-1121. Ja, dit is MPO Radio 1 waar je naar luistert. Marvin, nacht. Marvin. Marvin. Marvin. Mar Marvin. Jo, hallo. Ah, dat is Marvin. Ben je een beetje fan van ABBA? Jo, ik ben zeker een fan van ABBA. Ja, wat leuk. Druktemakers. Jo, ik ben zeker van Ben. Je bent zeker... Uh, sorry, nog één keer, wat? Jo, ik ben zeker van Ben. Je moet wel even in je telefoon praten. Nee, je moet even je radio uitzetten, uh, Marvin. De muziek van Dren. Ik versta. Wat, wat is hij? Wat is dit? Mar Marvin. Waarom bel je? Dat is misschien een leuke, goede vraag. Een betere vraag. Wat is dit? Wie? Uh... Nee. hè? Nou goed. Okay. Marvin. Ik, ik nog één keer. Proberen? Marvin. Marvin. Marvin. Marvin. Oké. Okay, sorry. Wat was het draag? de vraag? De, de... De vraag is waarom je belt. Want we hebben het over, over vaderschapsverlof. En uh, ik heb wel een, een vraag opgeroepen, maar ik dacht, ik ben gewoon benieuwd... wat is jouw eerste gedachte bij vaderschapsverlof? Nou, ik ben er wel een beetje tegen. Je bent, oh, je bent tegen vaderschapsverlof? Hoezo? Nou, want af en toe vind ik het gewoon een beetje lekker om dan gewoon door te werken... en dat mevrouw gewoon voor het kind komt zorgen. Ah, ja, ja. ja. Maar je, kijk, je hoeft het ook niet op te nemen, hè? Je bedoelt, dat je, je mag het... Uh... Je mag, je, mag het, je mag het opnemen, je hoeft, je hoeft niet per se alle dagen volgens mij. Er is niemand die gaat jou verplichten om te zeggen... nee Marvin, je moet nu vijf weken lang verplicht verlof nemen. Dat is helemaal niet, dus dat hoeft niet. Maar jij vond het dus lekker om dan als... Uh, want hoe, hoeveel kinderen heb je? No, ik heb drie kinderen. Drie kinderen, en als dan een van die kinderen geboren was... vond jij het gewoon lekker om ook te gaan werken gewoon. En niet per se de hele dag met je vrouwtje thuis te hangen. Nee, dan vond ik het gewoon lekker om naar mijn werk te gaan en dan uh, ja, naar de staalfabriek. Oh ja, en maar, dan werk wij in Precies, Ja, precies. Maar, maar vond je, wat vond je vrouwtje daarvan dan? Dat, dat, je, dat je dat deed, dat je meteen zo gierende banden vandoor ging? Oh, nee, die vond het helemaal niet erg. Oh, die die vond, ik vond ik gewoon leuk om voor het kind te zorgen. Ah. En dan zat ik gewoon, dan was ik gewoon aan het werk geld te verdienen. Ja. En dan kon ik kon ze gewoon naar de supermarkt. ze ja. gewoon eten kopen. Kijk, kijk. Oh ja, dat is handig een je taken verdelen. En, en, en heb, je jou, uh, heb je niet het gevoel gehad dat, dat jouw kinderen iets gemist hebben dan... in de eerste paar dagen van hun, uh, hun, uh, hun leven? Dat ze een beetje die vader hebben gemist. Dat ze die band met jou later pas hebben moeten opbouwen? Nee, nee die band die was altijd goed geweest. Oh, ja. Ik heb eigenlijk nooit probleem mee gehad. Nee, want ik heb dus, ik heb dus wel een beetje, een, beetje, een beetje onderzoek gedaan. Uh, voordat ik uh, deze uitzending begon naar het onderwerp natuurlijk. Je moet al een beetje, beetje, beetje inlezen, natuurlijk. En uh, ik, ik, ja, ik las toch een aantal keer dat, dat, dat, dat sommige instanties en, en mensen die er heel veel verstand van hebben en die hebben het allemaal van gestudeerd en zo. Dat, uh, ja, dat het hele dat het veel voordelen heeft als de vader gewoon iets langer bij het zijn kerstverse gezintje blijft. Ik bedoel, de aanwezigheid van de vader bevordert de intelligentie en ontwikkeling van kinderen. Daarbij komen moeders op werkgebied niet automatisch op een achterstand te staan. En Verder is, de, is het een unieke kans voor de baby's om een band te beginnen... en te ontwikkelen met beide ouders. Maar dat is met jou ook gewoon wel goed gekomen op, op later leeftijd van je, van je kinderen? Ja, op later leeftijd is dat wel, is dat wel goed gekomen. Kijk, nou, ik had hem na een aantal jaar weer gezien. En toen was het helemaal lekker. Oh, je, je, je, ik voelde jaar. het gewoon ook weer leuk om mij te zien. Als we als vader aantal, zijn, ben aantal, Heb je een aantal jaar niet gezien? Nee, nee, nee, is vond het leuk om mij na een aantal jaar weer te zien. Ja, maar wat, wat, wat is er in die aantal jaar, wat is er dan gebeurd dan? Wat, uh, heb, je, heb je je kinderen een paar jaar niet kunnen zien? Nee, toen was ik ook een beetje aan het werk in het zaal Ja, maar je bent toch niet een paar dus jaar... Finland geweest. Je bent toch niet een paar jaar aan het werk? Je bent er gewoon een paar uur aan het werk per dag? Nee, nee, nee, ik was een paar jaar weg geweest om, voor mijn werk. Oh. Toen had ik mijn kind niet gezien. Oh, oh. Snap je? Oh, ik snap het. Oh, dat lijkt me wel vervelend, of niet? Dat was ik vervelend. Ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Oké, Marvin. en komt er nog een vierde aan of er komt geen kind meer bij nu? Nee, er komt geen kind meer bij. Oké. Dus aan de nieuwe voorstel heb je eigenlijk vrij weinig. Maar, hè nou goed. Hé, dankjewel voor het bellen. Nee, geen probleem, hoor. Het is leuk om even in de uitzending te zitten. Ja, dat dacht ik al. En zijn we een beetje goed ontvangen in Drenthe No, dat zeker waar. Oh, hier in Assen bent u zeker goed ontvangen. Dank, dat is toch even, to even af en toe een beetje testen... Hè? of het overal wel goed doorkomt. Dankjewel uh, Marvin, oh, en maak er nog een hele mooie, mooie zondag van. Yo, kreem groeten. groeden. Hey, Tot ziens. Hoi hoi. En hoi, hoi Als je nou ook denkt, ik moet ook even, even laten weten... dat we goed te ontvangen zijn in het land. Uh, en ik wil graag een beetje meepraten over... Uh, over het onderwerp vaderschapsverlof. Dan mag je natuurlijk bellen, 0800 1121. Karim, Goede nacht. Zeg het eens. Wel, ik ben uh, mee aan het luisteren naar de uitzending. Gezellig. En ik vind het uh, geen slecht idee om vaders, vaderschapsverlof in te voeren. Ook voor de vaders. Ook ja. in Nederland. Kijk, daar zijn, we, daar zijn we met mee bezig. Er is natuurlijk nu, nu deze week een nieuwe, nieuw wetvoorstel doorheen. En uh, van twee dagen verlof gaan we naar vijf dagen verlof. En later in 2020 komen we daar nog eens vijf weken bij. En dan krijg je daar 70% van betaald. jij? je bent een Vlaming. Uh, uh, uh, woon je wel in Nederland? Of is, uh, woon je ik woon in, een, België. Je ik in woon, België. Ik woon in België? Ik woon in Vlaanderen, Echt. inderdaad. Kijk, en eens even ja. kijken, heb ik daar. Ja, Jullie hebben, als, als, ik, als ik een beetje goede research gedaan heb, 10 dagen betaald verlof, de eerste drie dagen ja. 100% En daarnaast uh, de zeven, andere zeven dagen 80%. Klopt dat? Of is dat niet zo? Uh... We hebben dus inderdaad, we hebben 10 dagen klein verlet, heet dat dan bij ons. Uh -huh. uh, die zijn, die zijn uh, voor zover ik weet, zijn die volledig betaald. Uh -huh. 100%. Daarnaast heb je dan uh, de tijd tot 12 jaar. Ja. Om nog eens, als ik me niet vergis, 40 dagen op te nemen of... als vader. Tot 12 dus jaar de tijd. Wauw! Tot 12 ja, jaar, dat is, dat is een tijd? Inderdaad. Ik heb zelf geen kinderen, maar uh, ik ken collega's van mij die, na uh, bijvoorbeeld na 8 jaar ja. van uh, de bevalling, dat ze dan nog steeds hun vaderschapsverlof opnemen. Oh, uh, ik denk dat is fijn? Ja, inderdaad. Ik denk dat het 40 dagen is. Oké, okay. en, en, en, en, en, uh, en uh, dat, dat is al sinds mensenheugenis bij jullie daar zo? Of is dat pas een paar jaar? Ik denk dat uh, België op dat vlak toch wel uh, een beetje voorloopt. Ja. Ik verschoot er eigenlijk wel van dat we in Nederland daar nog maar net over, over uh, beginnen zijn met daarover te, te debatteren en te discussiëren. Terwijl dat iedereen België al lang uh, um, ingevo ingevoerd is eigenlijk. Ja, ja, hoe, hoe wordt daar naar nou gekeken vanuit, vanuit, jullie, uh, vanuit jullie land, vanuit, vanuit België? En wel, zoals ik zei, ik vind het heel vreemd dat ze daar nog niet, uh, uh, nog niet aan toe waren in Nederland. Nee, nee. Terwijl dat jullie op zoveel andere vlakken uh, altijd voorlopen eigenlijk, hè? Ja. tegenover België. En bij deze dan blijkbaar niet echt. Op vlak van uh, mannen-emancipatie, om het maar zo te noemen. Ja. Uh, ja. Nou ja, ik, je, je hebt wel mijn punten Karim, want ik was dus inderdaad een beetje aan het kijken. En dan, ik heb het al eerder gezegd, deze uitzending Slovenië, daar krijg je gewoon 90 dagen betaald verlof voor de volle 100%. 100%. En, en dan ga je het dat, af. Ja, nou kijk, Dat is misschien weer een beetje, een beetje te veel van het goede, dat weet ik niet precies. precies. Uh, uh, maar dan heb je 90 dagen, Finland 54 werkdagen betaald verlof, 70% uitbetaald. Australië 2 weken betaald verlof. En wij hebben dat, maar gewoon 2 uh, dagen. Ja, we gaan gewoon meteen weer door. En eigenlijk, ja. uh, dus ik, ik, heb, ben nog, ja, ik heb niet echt stilgestaan bij, bij dat feit. Omdat ik nog maar twintig jaar ben en dus nog lang niet aan kinderen denk. Uh, dus ja, dan, dan sta je niet echt bij stil. Maar het, het is best raar, inderdaad. Inderdaad, inderdaad. Het moet ergens beginnen, hè? Het moet ergens beginnen, ja. En jullie lopen dus, dus, dus, dus flink voor. Uh, als die collega's dan zo van die, van die verlofdagen uh, opnemen... Uh, is dat dan echt uh, af en toe gewoon één dagje tussendoor een, een papadag? Of wordt daar ook gewoon oh, af en toe een, kan... een vakantietje van, uh, van, uh, van geboekt? En die twaalf en die, en die jaar kan je dus uh, je, je vaderschapsverlof opdelen. Je kan bijvoorbeeld, uh, ik weet niet, zoveel jaar lang kan je vier vijfde werken. Ja. Waarvoor je vijf dagen betaald wordt. Oh, ja, tuurlijk. Of je kan bijvoorbeeld twee weken achter elkaar nemen. Je kan een maand nemen. Ja. Of je kan ze volledig achter elkaar opnemen. Ik denk dat het drie maanden zijn als ik me niet, als ik me niet vergis. Ja, ja. Drie maanden ja um, Vader is verlos. Ja, en je kan, als je dus 40 dagen hebt, je kan bijna een jaar lang gewoon vier dagen per week werken. Als je elke doet, elke week de, je, je gewoon drie dagen weekend. Voilà, ja, oh. inderdaad. En dat wordt veel gedaan. Dat, Zo, dat, dat is... wordt ook veel gedaan. Dan heb je verlengd weekend ja. iedere week. Dat klinkt dat lekker. Inderdaad. Zeg Karim, Karim, komen er nog wel kinderen aan bij jou of zie uh, je dat niet Ik. gebeuren? Ik zie het wel gebeuren, dat is namelijk de biologie. Dus, uh, oh, Ik zie het wel gebeuren, maar het is niet dat ik nu al uh, uh, plannen heb of iets dergelijks. Oh. Maar ooit wel, hè. Maar is er wel, is er wel al iemand waarmee dat, eh. Uh, wel, uh... ja. Ik heb alle vrienden, eh. Uh, oh. Dus, eh. Uh, Kijk, inderdaad. En, nou, ja, en, en, en is daar al over gesproken, Karim? Is dat al. Uh... Oh ja, over gesproken. Um, nou, ja, er is al over gesproken. En. We zouden allebei graag zo willen Kijk, wat leuk. En hoe, hoe oud ben je als ik vraag mag? Ik ben 24. Oei. Oh, kijk eens aan. Ja, dat is. <laughs> Oei. Ja, nee. Ja, nee. Ja, ik heb voor mezelf een beetje de regel. Ik, ik wil niet voor mijn dertigste. Nou, nou, zul, zul je ja. net zien dat ik dan toch de liefde van mijn leven tegenkom. En op mijn 27ste ook zwicht. Of zwik, zwik. Ja, maakt ja, ja. nou, uit. Uh, uh, maar, maar wat is voor jou een beetje de, de leeftijd? Dat je denkt van nou, dan wil ik ook iemand. Oh. Ik wil daar geen leeftijd op plakken. Ik denk dat uh, als je het beide aanvoelt dat het zo ver is, dan, dan komt het gewoon. Ik heb er niet echt een leeftijd op geplakt of uh, een, uh, een limiet of zo. Nee, nee, nee. We zien het wel, okay, denk goed. Goed, gezond. En uh, ho hoe lang ben je al samen met je, met je meisje? Goh, we zijn nu tien, vijf jaar samen. Zo. So. Dat, ja, is, oh, dat, dat, komt, eventjes. dat komt helemaal goed. Hé, Karim, dan, uh, dan wens ik je heel veel succes mee. En mocht je ook nog een leuke jongensnaam uh, nodig hebben? Uh, Luc, dat is altijd, als ik gezegd, altijd leuk. Dat zijn altijd, <laughs> altijd, altijd hele leuke jongens. Ik zal er aan denken. <laughs> is Alright. goed, Karim. Hé? Nog een fijne zondag. Hè? Nacht. Hoi hoor. Graag gedaan voor die ook. Dag. Jasper, een hele goede nacht. Een hele goede nacht. Zeg, zou jij uh, hoe, hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ik ben uh, 38. 38 jaar. Uh, nou dan kun je op zich nog best wel, best wel een kleintje erbij uh, krijgen. Zou, zou jij. Ja. Zou jij uh, oh, nee niet? Nou, ik heb er al vier, dus... Uh... Oh, oh, oh, ja, oh ja, dat wordt wel heel gezellig dan. Stel, ja, stel dan, je dan, voor, Jasper, in een, andere, in een andere wereld... waar jij tien jaar jonger bent... en je hebt nog geen, uh, nog, nog geen vier, vier kleintjes om je heen, uh, Denderen. Zou je dan uh, in deze situatie nog heel even wachten... met het krijgen van kinderen... omdat je dan dus lekker die vijf weken kan meepakken in 2020? Of denk je, nee, dat, uh, waarom zou ik daar godsnaam op wachten? Nou, ja, dat is, dan, dat is dan zeg maar nog een dikke twee jaar wachten, zeg maar, maar... Nou nee, dat zou voor mij geen, uh, geen overweging zijn. Het was toen, uh, toen wij ooit aan kinderen begonnen, was het ook geen, uh, uh, geen overweging in, in nee. de zin van dat je weinig uh, vaderschapsverlof hebt. Uh, nee. Collega's van mij uit Zweden, die, die, uh, nee, die, die stonden er toen de tijd heel anders in, die, die zaten ja. een half jaar thuis. En uh, ook saai maar... hoor. Nou <laughs> ja, ja. Ah, ik moet wel zeggen mijn eerste drie kinderen uh, zijn geboren dat ik uh, ook nog niet in de gelegenheid was om... Uh, nou ja, wat meer thuis te zijn. En mijn ja. laatste dochter uh, die, uh, die werd geboren toen ik uh, helaas naar een reorganisatie thuis zat. Oh, ja. Dus dat was eigenlijk een beetje een geluk bij een ongeluk. En ik moet oh, ja. wel zeggen dat de hechtingsband naar mijn laatste dochter... ten opzichte van de andere kinderen, daar zitten wel degelijk verschillen in. En dat heeft alles te maken met dat je als vader gewoon... in die eerste paar maanden gewoon langer en thuis bent en erbij bent. ja. Dus ik denk dat dat echt een hele goede ontwikkeling is. Voor, en uh, en hoe, hoe merk je dat dan nu? Hoe, uh, heb jij dan nu nog steeds een betere band met, met, die, met die jongste dochter? Of uh, trekt dat zich vanzelf recht naarmate de kinderen ouder worden? Ja, dat, dat trekt zich vanzelf wel recht naarmate de kinderen ouder worden. Maar het is vooral uh, ja, de, de bloedband zeg maar, die moeder eigenlijk automatisch al heeft... Ja. Uh, die ervaar je als vader dan gewoon uh, ja, ook, ook veel meer. Ja. En, en uh, je bent ook veel meer betrokken bij het rijden en zeilen op een dag... Uh, van het opgroeien van je kindje, en op het moment dat jij na twee dagen weer uh, aan het werk gaat. Ja, dan neemt dan, ja. Dan, dan, dan, dan zo'n kind er ook van Goh, ja, kijk, en natuurlijk is het goed als die keuze uh, bij de mensen zelf gelaten wordt. Maar ik denk, nou, wat uh, mijn voorganger Karim net uh, vertelde... Mm -hmm. en dat het in België uh, eigenlijk wat anders geregeld is... en dat je nou een beetje de vrijheid krijgt, ja, ja dat is natuurlijk wel, uh, wel heel erg fijn. Ja, en hoe had je het zelf... Uh, stel je voor dat je had het helemaal zelf mogen invullen. Wat, wat zou je jezelf gegund hebben? Hoeveel vrije dagen, hoeveel, hoeveel, hoeveel uh, procent van je salaris? Als je het gewoon zelf mocht invullen? Ten tijde van de geboorte van je, van je, van je vier kinderen? Nou, dan, dan, dan zou ik bijvoorbeeld voor een periode van uh, een aantal verlofdagen, 30, 40 verlofdagen, best wel 30 van mijn salaris willen inleveren voor die dagen. Dat, dat zou ik niet zo erg vinden. 30 verlofdagen en 70 uitbetaald. En zou je dan die 30 verlofdagen ook in één ruk allemaal opnemen of uh, nog, nog verspreiden over het eerste half jaar? Of zoals in België, over de eerste 12 jaar? Ja, ja, precies. Dat, dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook. Je hebt, je hebt duizend uur ouderschapsverlof per kind op te nemen tot het achtste levensjaar van je kind. En, en ja, daar, daar kunnen we natuurlijk allemaal aanspraken op maken. Ja. En, maar wat, wat Karim vertelde is natuurlijk wel degelijk wat anders. Volgens mij maakt het daar ook niet zoveel uit bij welke werkgever je werkt. Nee, volgens mij je is het gewoon, gewoon wettelijk, wettelijk, wettelijk bepaald. Ja, ja. het moet. Ja, anders dan in Duitsland bijvoorbeeld, waar het helemaal niet wettelijk bepaald is. en je gewoon maar van je, van je werkgever afhangt hoe, uh, hoe en wat. wat. Wat hij je gunt en wat niet. Ja, precies. En dat, nou ja, goed, daar moet je dan in goed overleg zien uit te komen. Ja. Um, maar ja, als je, als je ja, van. Van de overheid, zeg maar, die 40 of 50 dagen krijgt. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, iets ja, anders lekker. dan. Lekker lijkt me dat, zeg. Ja, ik zou het wel spreiden, in ieder geval. Ja. Dat, dat zou ik zeker wel doen. Toch, ja. wel een, toch wel een beetje. Nou, uh, Jasper, ja. dankjewel voor het, uh, voor het bellen. Ja, dankjewel. En uh, je... doe, doe de, die vier kleintjes groeten. Hoe oh, oud zijn ze eigenlijk? Ik zeg wel kleintjes, maar zijn het al pubers? Of, uh... Nee, nee, de oudste is zeven. Oh. Daartussenin zit een tweeling van vier. En uh, dan nog eentje van anderhalf. Oh, nou, doe de kleintjes een groeten. Ja, helemaal goed. En Dankjewel. nog een hele fijne zondag. In je hotel. Hoi, hoi. Nu op jouw radio, Brown Sugar. D'Angelo. D'Angelo of D'Angelo? D'Angelo? Oh, hij begint er. Ja? Ja. See, we be making love constantly. That's why my eyes are in shade. Plus, berken you. The way that we kiss is unlike any other way. That I've been kissing when I'm kissing. What I miss, won't you listen? Brown Sugar bag. I guess high up your love, I don't know how to behave hey, Even got a big sister by the name of Chocotop. Brown Sugar Babe. I guess high on for love, don't know how to behave. I the story, but my fingers so don't Stick out my tongue, and I'm about ready to hit this pretty, pretty baby with persistence. Yo, I don't think y'all me. Brown sugar, babe. I guess high off your love. Don't know how to behave. Ja, zit je nou weer? Weet je dan uitzending te kuchen elke keer, Julius? Zit je nou, je hier? Wat ben je aan het doen, jongen? Ik ben een beetje verkouden. Ja, ik merk het gaat uh, wel. Kun je, hou, hou je het nog vol? Het spijt me, Nederlands volk. Ja, dus dit is even, dames en heren, voor de meeschrijvers. Julius, die, uh... de hele zwoele regisseur met een ja. kuchtje. Mocht je nou bellen naar 0800, het is het leuk om misschien uit te testen? Mocht je nou bellen naar 0800 1121, moet je kijken wie je aan de lijn krijgt en of je hier doorheen kucht of niet? Ja, dat is jullie, maar ik vind het niet erg. <coughs> dat is vind ik altijd leuk aan, aan, aan radio. Dat iedereen denkt dat het perfect moet zijn. en moet allemaal stil en weet ik wat allemaal. Maar ja. eigenlijk joh, als je weer, iedereen hoest toch wel eens. Nou, iedereen hoest wel eens, dat is ja. waar. Dat is ja. waar. Ja. Uh, maar deze jongen heeft dus tijd om te hoesten. Heeft hij ook tijd om de telefoon op te nemen. Dus bel maar gewoon naar 0800-1121. We hebben het deze hele nacht over vaderschapsverlof. En er is onder andere gebeld door Ton. Goedenacht Ton. Goedemorgen zon wat was het dan? Kijk, daar dacht ik al. hé, goeiemorgen. Zeg Ton, ik weet, uh, wij, wij spelen elkaar bijna elke week, we zijn uh, inmiddels uh, dikke matties. Uh, je bent inmiddels opa, dus heb je ook kinderen. Uh, hoe was dat bij jou vroeger? Dat je, uh, heb, je, heb, je, heb je veel vaderschapsverlofdagen opgenomen gehad, of uh, was ja, er ja, dat geen sprake van niet. in jouw tijd? Ja, dat was in mijn tijd, is, en ik had dat nooit opgenomen ook hoor, want ik, had, ik ging liever naar mijn werk. Ja, echt waar? Ben je zo snel mogelijk bij je vrouw weg dan, als ze is bevallen? Ja, lekker vanmorgen zo'n 6 uur de deur uit. En dan staan ze allemaal nu op 4.50 naar huis, weet je wel. Wat een hoe hoor. Nou, joh, hebt al dat zat binnen zitten met een baby in mijn arm en dan weer een poefbladwitje m'n en dan weer dat. Maar Ton, maar Ton, maar Ton, je zegt een baby in je arm. Je eigen kind is het wel wat je vast hebt, hè? Ja, dat je armen wel. Ja, dat weet ik wel, maar niet de dag op, op de aardig vijf weken schuurt uit. En weet je wat het ook is? Ik ben van, van een kind, ik vind gek op kinderen, want ik heb de vijf, hè. Ja. Nou, en, en ik vind het pas leuk worden bij vier, vijf jaar, als je zelf naar de wc kennen dat ze oh. mee kan boerballen, mee kan roerballen, Mijn niet dat helemaal om... Nee, het uh, is uh, Weet ik, met een speentje en dan weer moet je weer het luid beschonen en dan weer dat. Hey, ik Apple. vind dat je ook, eh, Ton, wat ik, wat ik, waar ik het eerder over had in deze uitzending. Dat uh, dus. Uh, nou ja, goed, er wordt heel veel gezegd van. Nou, het heeft heel veel voordelen. dat er nu meer vaderschapsverlofdagen uh, bij komen. Want de aanwezigheid van de vader. die bevordert dus de intelligentie en ontwikkeling van kinderen. En weet je, verder is het een unieke kans. voor de baby's om een band te beginnen. en te ontwikkelen met beide ouders. op zo'n jonge leeftijd. H heb je daar wel uh, iets van gemerkt? Dat jij dus op een latere leeftijd. pas echt een band begon te krijgen met je, met je kinderen? Dat dat misschien wat te laat was al? Of is dat onzin? Ja, dat had ik al nou, bij 4, 5 jaar al ging er mee ik, al erheen, ik ging ermee voetballen. Ze hadden allemaal een Koevoekerreina Ja, precies, maar toen was ze nog oh. geen baby. Ik bedoel, dat dat, dat, dat. En, en, kan pas bedoel, later. En, en, en, ja, en nou gaat ze mee verstopt. Nou ja, nou een beetje minder, maar toen ja, ja. ging ze mee verstopt. en die oh. rinken, een en dat, en we, de, we gaan allemaal naar de 50 toe. 47, 47, 44. Ja, en ja, ja. de jongste jong, jong, 42. Bedoel, maar ik vind het, ik, ik vond het pas leuk als dat bij 4, 5 jaar. Ah, oké. Okay. En dat weet je wel. Maar ze hebben niks gemerkt. Ja. Of, uh, jij hebt er zelf niks van gemerkt dat je toen pas. Uh, ook een beetje een, ja, ja, ja. een band begon te bouwen. Okay. Ja, hey, en, en, en, en, en, hoe hebben je, je eigen kinderen het dan weer gedaan? Nu hebben, ze, uh, hebben zij ouderschapsverlofdaag opgenomen? Of hebben ze het een beetje hetzelfde nee, aangepakt zoals nee, jij het hebt gedaan? Nee, nee ook niet zo. Je merkt wel, maar voor jezelf, weet je wel. Ik, bedoel, ik heb nou. Ik, bedoel, ik heb al nou kleinkinderen, kleindochters. maar ja, die gaan ook naar je twintig toe. Ja. Dus ik sta altijd weer uh, achter. Uh, kleinkinderen, oh, weet je leuk. wel. Ik bedoel, dat vind leuk, ja. maar, maar die, ze hebben allemaal een goede baan, werken allemaal voor zichzelf. Ze hebben twee stratenmakers oh, in en, en zo zijn de ene, en de, de, de, de ene die werkt bij thuis, die werkt voor zichzelf in een ziekenhuis. Ze hebben allemaal een goede baan, ik ga er goed bij om, ze gaan naar de camping toe en dat en dat en dat. Oh. Zo, en, en, en, ja. en, en weet je wat je dadelijk ook krijgt? Nee. En bedoelt, dat als die mensen bedoelt, ze bij een werkgever komen, dus ja. eerst als die werkgever vraagt, heb je een vriend? En, en, en dat en dat, die kijkt naar je buikje, en die kijkt naar dat en dat, Dus mensen krijgen geen werk meer. Nee, als, als je een kind krijgt, dan, dan ben je ineens weer weg, dan ben je niks bewaard voor het bedrijf. Nou, ik, ik, heb, ik, ik heb bij een baas gewerkt, en toen kwam er ook eentje zitten. die niet je in de gaten. En die werd aangenomen, en een paar maanden later er, er, er kwam het kind en die ging gewoon wachten, kijk, dat is een dikke buik. Ja. Je baas, maar je baas komt toch betalen. Ja, dat is wel waar. Die, en, ik, ja. en, en, ik snap, en ik snap ook. Ah, dat was, maar, maar dat was vroeger, met. is dat nu nog steeds zo, denk je? Ja, misschien wel. Ja, ja, natuurlijk wel. Ja. Maar. Maar, maar, maar, maar ik hoor ook mensen praten net. Ik ook. En die willen dan thuis wijzen met, met 50 dagen, 40 dagen. Ja. En die willen met, met, met, met 70% loon. Wat met, ja. met leven we dan? Wat is hun inkomen dan? Ja, dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet wat hun inkomen is dan. Maar vind je, je, je ja, dat niks? Vind je dat niks dat je dat je dan iets minder minder minder, minder, minder thuis zit? Ja, ja maar hoe, hoe zit dat nou? Dit geeft toch niet je leven? Je moet onze dus huur betalen en ik hebt toch niet eens 70% hebben komen. Ja, oké, okay, dat is wel waar, Tom. Maar. Ja, dat, dat, dat moet je een goede baan hebben. Je, ja, precies. En je, of je moet gewoon even van tevoren geregeld hebben dat je niet uh, al je loon elke keer, uh, elke keer uh, per maand nodig hebt. Dat je gewoon even je een buffertje hebt voor de, voor de zwangerschapsdagen. Ja, Want je, je ziet ja, er toch wel negen maanden aankomen dat er een kind gaat komen. Dus dan kun je toch wel een ja, klein buffertje dat, dat opbouwen. Begrijp ik soms. Dat begrijp ik. Maar als die mensen naar 2000 euro net verdienen met een gezin. Ja, even rekenen. En, nou, en, ja. en, en, en ik zei: ze 30 minder. Ja. Nou, hoe, hoe, hoe gaan ze dat dan doen? Dat weet ik niet. Dat zou ik, dat, dat, nou, als iemand nu belt en uh, iemand nu luistert en denkt: van, nou, ik heb het op die en die manier gedaan. Ik ging uh, even een paar dagen minder verdienen. Omdat ik dus thuis zat met verlof, maar ik heb het gewoon gered. Ik, ik, Bel ik, ik, maar ik, naar 0800 1121. Uh, ja, Tom, dank ik, je wel weer hè, ja. voor het bellen. En, ja, ik ga verder luisteren. en nog, wat er binnenkomt. Is goed en ja, leg gezellig. En nog één vraag. Wat gaat Feyenoord morgen doen tegen PSV? Feyenoord, je gaat gewoon laat PSV winnen. Wij doen zo. God, nee, hou, erop. op. Nee, hou weer op. We zijn ons. Nee, nee, nee, nee. Nee, we gaan niet, we gaan niet PSV laten winnen. Dat gaan we niet. We gaan niet. Nee, nee, Tom. tot volgende week. De week. Geen Belgen, wist je dat? Heel veel mensen die denken dat Novastar, onder andere, die man heet Joost Zwegers... dat het, dat het een Belg is. Maar het is een, een Nederlander, woonachtig al heel lang in België. En dit is een van zijn mooiste nummers. Never Back Down hoor je hier op NPO Radio 1 in het programma Druktemakers. Het programma waarin jij een belangrijke rol speelt. Namelijk uh, ja, de hoofdrol eigenlijk. Ik ben hier gewoon twee uur lang aan het lullen, maar het liefst met jou. Bel naar 0800-1121 en praat mee over het onderwerp wat we deze uitzending behandelen. Deze week is dat het, het vaderschapsverlof. Uh, Joker, goede nacht. Ja, ja. Um, uh, het, het nieuws van 4 uur komt aan. Maar kun je heel even aan de lijn blijven? Dan spreek ik jou zo meteen. Ja, dit is prima hoor. Ik wacht wel even. Mooi zo. Gezellig, Joke. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. Ja, goed. Dus tot. Tot, zo. tot zo. Tot zo. Wil jij ook net zoals Joke... Uh, even je woordje doen over het vaderschapsverlof... of wil je gewoon even heel iets anders roepen, joh. Kan je uitschelen. Bel naar 0800-1121... of uh, stuur even een appje via de NPO Radio 1-app. Die is gratis te downloaden in de Google Play Store... en in de Apple Store. Dan kun je ook alles op terugluisteren, uh, meekijken... en dus ook berichtjes te sturen. Zometeen een tweede uur, druktemakers... na het nieuws van vier uur hier op NPO Radio 1. We'll